Goedemorgen allemaal. Shabbat shalom. Deze presentatie zou ik eigenlijk een aantal weken eerder gegeven hebben, maar de dienst is toen vervallen. En dat was toen met het oog schouw op het aanstaande feest, wat toen ging ik spelen op de Jom Terua feest. We zijn dag, En dat was eigenlijk de reden waarvoor ik het voor het onderwerp van vandaag gekozen heb. Het onderwerp is Gods kalender. En de trigger daarvoor, voor dat onderwerp, komt eigenlijk uit Leviticus 23. Daar staat de instructie over de feestdagen, over de moadim. Ja, wij zijn tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, dit zijn de hoogtijdagen van jawel, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen. dit zijn mijn mohadim. Vers 23, daar staat, zeg tegen de Israëlieten, de eerste dag van de zevende maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die jullie als een heilige dag samen moeten vieren. En je mag niet werken en moet moet ja, een offergave aanbieden. Dat is de instructie van het Jong Terielfeest. Of het feest van het geschal of het bazuinfeest in. Alledaags Nederlands. Dan moeten we dus vieren op de eerste dag van de zevende maand. Maar dan kan je je afvragen, vieren we dat wel op het goede moment als we dat vieren? Hoe bepaal je wanneer het de eerste dag van de maand is? Sterker nog, wanneer bepaal je wanneer het de eerste maand is? van het jaar is. Want als je niet weet wat de eerste maand van het jaar is, weet je ook niet wat de zevende maand van het jaar is. Want je moet namelijk tellen vanaf de eerste maand. Dus vandaag wil ik het gaan hebben over Gods kalender. Het gaat dus niet over Yom Terroir per se, maar het gaat over Gods kalender. Onderwerp waar eigenlijk heel weinig in de Bijbel over staat. Over de kalender. Je kan er heel technisch over gaan doen. En er wordt ook heel technisch over gedaan. Maar ik wil er juist op een hele eenvoudige manier naar kijken. Puur bij de Bijbel houden. Wat zegt de Bijbel over de feestdagen en over Gods kalender. Er zijn natuurlijk heel veel kalenders in omloop. Wij zelf maken elke dag gebruik van de, hè, van de Gregoriaanse kalender. En uh, nou, die is opgespeeld in twaalf maanden. Vernoemd naar de diverse Romeinse goden en machthebbers en dergelijke. De Chinezen hebben weer een eigen kalender. Waarbij het nieuwe jaar ergens in het voorjaar begint. Ook de islam heeft een eigen kalender, een systeem. En ook de joden hebben een eigen kalender. Maar ik wil het gaan hebben over de bijbelse kalender, als die al bestaat, en wat is dat dan eigenlijk? Wat is eigenlijk een kalender? Nou, definitie opgezocht, een kalender is een tijdrekenkundig stelsel dat bij een volk in gebruik is. Dat Wat ik net zei, joden hebben er één, chinezen hebben er één, wij hebben er ook één. Het is de benaming van een tabel waarop de verdeling van het jaar in dagen, weken en maanden is aangegeven. Dat is wat een kalender is. Dus laten we beginnen bij het begin. En het begin is altijd in Genesis. God zei er moet licht komen en er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. Dat was de eerste dag. is zag de eerste instructie aangaande een kalender. Want het houdt rekening met de verdeling van de dagen. De vier dagdelen die hier genoemd worden, dat is Jong, de nacht, laïm. avond, erep. Daar kennen we natuurlijk ook de eref, sabbat van, de avond, vrijdagavond, avond, voor de sabbat. En morgen is bokeh, dat zijn de vier Hebreeuwse termen die ervoor gebruikt worden. Daar wil ik verder niet op ingaan. Maar wat duidelijk is, is dat de zon hier dus een heel belangrijke rol speelt in de vaststelling van de dag en de nacht. Van de morgen en van de avond. Dus de zon speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de dag. Genesis 1 vers 14, daar gaat het namelijk over. Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen, dat zijn die Moed, Moedim uit Witte 23, aangeven. De lichten aan het hemelgewelf moeten de seizoenen aangeven, de dagen en de jaren. Ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde en zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten. Het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. God zag dat het goed was en de avond en morgen en het werd de vierde dag. De twee grote lichten aan het hemelgewelf, dat zijn volgens mij de zon en de maan. Maar, nou heb ik daar mensen ook kritisch over gehoord, want die zeggen, ja er is eigenlijk maar één bron van licht, dat is de zon. De maan en de sterren geven van zichzelf geen licht. Nou ja, sterren wel, maar de maan in ieder geval niet. Ik denk dat er veel te technisch naar gekeken wordt wat hoe het opgeschreven staat, want wij zeggen ook, als de sabbat begint, vrijdagavond, de voorbereidingen van hoe laat gaat de zon onder? Die zon die gaat niet onder. En laat komt de zon op? Ja, dus de zon gaat niet op. Die zon blijft waar hij staat. Dus het is een beetje flauw, vind ik, om te zeggen van, nou, de maan heeft helemaal geen licht, dus kan het de maan niet zijn. De maan reflecteert het licht en ik denk dat het bedoeld wordt, dat we het hebben over het reflecteren van het licht in plaats van het echte bron van het licht. Net zoals wij, ook al zeggen we, hoe laat komt de zon op, bedoelen we niet per se dat we niet weten dat de zon opkomt. Het is de aarde die eigenlijk opkomt. Maar goed, we weten dat wel, alleen we zeggen het anders. Dus het is gewoon een beetje omgangstaal en een beetje schrijftaal. Ik denk dat we daar niet zo zwaar aan moeten tillen. De twee lichten, ik denk dus dat het de zon en de maan zijn. En die hebben dus de drie functies. Nou, die hebben we net, uh, net al uh, gezien. Ze scheiden de dag van de nacht. Ze geven licht op aarde. En ze geven de moadim aan. De tijden van Yahweh. Dus dat is denk ik de belangrijkste instructie. Of richtlijn voor een kalender die in de Bijbel geldt: kijken naar de zon en naar de maan. Want zij geven die dagen aan. Dus ook het Jom Teruah feest moeten we op een moment vieren op basis van de zon en de maan. Want er staat de eerste dag van de zevende maand: moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie rustig zijn. De zevende maand, dat is de zevende codex. Maar ja, wat is de eerste maand? Wanneer begint de eerste maand? Volgens mij is er in de Bijbel maar één plaats waar dat bekend gemaakt wordt: wat de eerste maand is. Ik heb goed gezocht en ik heb het alleen met Exodus 12 gevonden. Voortaan, dat zegt de nieuwe Bijbelvertaling, die zegt voortaan. De Statenvertaling zegt niet voortaan. Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. De Statenvertaling zegt: dezezelfde maand zal jullie het hoofd der maanden zijn. Zij zal nu de eerste van de maanden van het jaar zijn. Staat de vertaling. En deze maand, welke maand is dat dan? Deze dag, de dag van uw uitocht, valt in de maand Abib. Dat is de eerste maand van het jaar. De maand van de uitocht. Dat blijkt heel duidelijk als je het verhaal in Exodus 12 leest. Het lammetje dat apart gezet wordt op de tiende van de dag. Uitocht uit Egypte vindt allemaal plaats in deze eerste maand, in de maand Abib. Voortaan, Exodus 12, vers 2, moet deze maand jullie de eerste, dat is het Hebreeuwse woord rosh, of hoofd, zoals het vertaald wordt in de Statenvertaling, eerste maand van het jaar, Shanet is het Hebreeuwse woord voor het jaar, zijn. Hij zegt dan tegen de gehele gemeenschap van Israël, op de tiende van deze maand moeten jullie een familie, een bokje of een lama kiezen, één per gezin, en deze dag, de dag van uw uittocht, valt in de maand Abib. De eerste maand is de maand Abib. Daar kunnen we niet omheen. En dit is, zoals ik het lees, is dit Rosh Hashanah. En dat is niet op Yom Teruwa. Dat is niet op de bezuinendag. Dag. Joden denken daar anders over. Tenminste de algemene groep Joden. Je hebt natuurlijk verschillende groepen. Net zoals bij het christendom natuurlijk vele verschillende variaties hebt. De Joden noemen het Rosh Hashanah. Maar dat is, denk ik, omdat ze meer gewicht geven aan de Mishnah. Dan aan de Torah van Mozes. In de Mishnah staat... Dat het oorspronkelijk Rosh Hashanah de eerste dag van het jaar was. Het staat niet in de Bijbel. Dus ja. Dit is dus het eerste van de maand. Abib. Het begin van het nieuwe jaar en dat is Rosh Hashanah. Maar, we weten nog steeds niet wanneer begint die maand. We weten dat ze in die maand zaten. Maar hoe stel je vast dat dat de eerste maand van het jaar is. Nog steeds lastig. Maar er zijn een aantal hele belangrijke clues om toch te achterhalen hoe je de eerste maand van een jaar kan vaststellen. Dat hebben we namelijk gelezen in Genesis 1, dus 14. De maan en de zon, die zijn er om de tijden van Jawer aan te geven. Om de kalender van Jawer aan te geven. Dus op basis van de zon en de maan moeten we dus in staat zijn om de eerste maand van het jaar vast te kunnen stellen. Kijk, in onze kalender, we hebben de gregoriaanse kalender, dat is een zonnekalender en die wordt bepaald aan de omwenteling van de aarde om de zon heen en die periode duurt precies 365 dagen en een kwart en daarom hebben we natuurlijk één keer in de vier jaar zoals u weet een extra dag, het zogenaamde schrikkeljaar, dat valt op 29 februari en op die manier lopen we weer in de pas met de zon, zonnestel, zon, zonnekalender. De kalender van de islam bijvoorbeeld is een maankalender, dat hebben ze natuurlijk gepikt van het judaïsme, zoals Ze hebben natuurlijk zoveel dingen gepikt hebben. En een maankalender wordt ook gedefinieerd door een periode van 12 maanden. Maanden, maanden. En deze maanden duren 29 of 30 dagen. Ze dus duurt gemiddeld 29,5 dag voor de maan om de aarde heen te draaien. Dus de ene maand duurt 29 dagen, de andere duurt 30 dagen. Dus gemiddeld duurt een maand 29,5 dag. Maar je voelt hem misschien al aankomen. Er zijn 12 maanden in een jaar. 12 keer 29,5 is 354 dagen in een jaar. Het verschil daarmee ten opzichte van een zonnejaar, onze kalender, die wij gebruiken om te zeggen, is 11 dagen. Dus het gevolg daarvan is, en dat merken we ook om ons heen, is dat de islamieten, als zij gaan vasten, dat ze dat ofwel verramd in de zomer doen of in de winter. En in de zomer is het een stuk lastiger om te vasten, want ze moeten ze mogen alleen s'avonds, of als het donker is, ze mogen ze eten. Dus die periode is veel lastiger voor hun om in de zomer te vasten. Maar dat komt omdat zij dus een kalender aanhouden op basis van 12 maanden. Een maand duurt 29,5 dag gemiddeld. En daarmee ga je 11 dagen uit de pas lopen. Dus dat is lastig voor hun. De kalender uit de Bijbel is als het ware een combinatie van die twee. Het is zowel een zonkalender als een maankalender. In het mooie Nederlands heet dat een lunisolaire kalender. Misschien kent u een lunisolaire kalender heet dat... Een maan zonkalender, zonne-maankalender, net hoe je het wilde uitspreken. En ook in de Bijbel wordt er eigenlijk altijd gesproken over twaalf maanden. Periodes van twaalf maanden in een jaar. En de twaalfde maand wordt ook genoemd bij naam. Dat weten we van het Purimfeest, dat valt in de twaalfde maand, dat is de maand Adar. Dat is een bekende naam. En van de dertiende maand is in de Bijbel geen sprake in dat opzicht. Het wordt niet genoemd. Toch, maar dus wel twaalf maanden. Bijvoorbeeld in 1 Koning 4 bestaat Salomo had in Israël twaalf stadhouders aangesteld. Zij moesten ombeurten een één maand per jaar in het levensonderhoud van de koning en zijn hofhouding voorzien. Dus hij had voor elke maand in het jaar had hij dus iemand die voorzag in, de, in het levensonderhoud. Twaalf maanden in een jaar of in openbaring in het midden van het plein van de stad en aan het weerszijden van de rivier stond een levensboom die twaalf vruchten gaf elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Dus ook de Bijbel heeft het over 12 maanden in een jaar. En een maand duurt 29,5 dag, dat had ik al gezegd. Zou betekenen dat er 354 dagen in een Bijbels jaar zitten. Dat zou het kunnen betekenen. Maar, dit jaar, afgelopen jaar, dit seizoen, waar we er nu in zitten, viel Pesach op 30 maart. En het Lofuttefeest viel op 23 september, de eerste dag van het Lofuttefeest. Dat levert een probleem op als je uitgaat van 12 maanden in een jaar. Want we komen elf dagen tekort ten opzichte van onze Gregoriaanse kalender, dus we stappen, gaan steeds elf, soms iets meer, elf, twaalf dagen terug in het seizoen. Dus dat betekent volgend jaar valt Peesdag op 19 maart en zo gaat hij steeds verder terug op basis van 12 maanden in een jaar, He, zoals we dat net gelezen hebben betekent, consequentie, dat vanaf 2025, dat ja, twee Pesachs in hetzelfde jaar vallen, in hetzelfde kalenderjaar. 2025 gaat er twee keer de Pesachs vallen vlak na kerst. Dat kan natuurlijk heel verwarrend zijn, dus dan, dan gaat er iets niet goed. Duidelijk levert dat een probleem op, ook natuurlijk voor het Loofwetterfeest, want het gaat op een gegeven moment op 2 juni vieren en dat wordt toch erg lastig om dan de gehele oogst al binnengehaald te hebben op 2 juni, want het is natuurlijk een oogst- en een inzamelingsfeest. Dus dat gaat niet werken. Dus we zitten dus zit daar met een probleem. Want de instructie van Jawe is als volgt over de Pesach. Wanneer jullie het land zijn dat ik jullie zal geven en de oogst uit binnen haalt, moet jullie de eerste schoof van je geste oogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof ten overstaan van Jawe omhoog heffen, opdat die als offer zal worden aanvaard. De priester moet de schoof omhoog heffen op de, sabbat, de dag na de sabbat. En op de dag dat de schoof wordt aangeboden, moeten jullie ook een eenjarige ram zonder een gebrek als plantoffer aan Yahweh opdragen. He, dit gaat over het beweegoffer dat aan Yahweh gepresenteerd moest worden de dag na de Sabbat. En dat, deze dag wordt ook wel de eerste omer genoemd. En de omer dat is een maat voor de gerst. Nou, um, wanneer gebeurde dit? De eerste, he, wanneer zijn ze in dat land gekomen? Wanneer hebben ze daar de ozen binnen gehaald? Wat was nou de eerste keer dat dat gebeurde? Maar in het, dat ze eenmaal in het land geweest zijn, dat was inderdaad vlak na de Gersthoofs, en wanneer vond dat plaats, dat vond natuurlijk plaats... Nee. Oh, hier, kijk. Je, je bent van 5. Onder de Jozef kwamen ze het land binnen. Dat was op op nabij Pesach, ongeveer de broden die periode, want op de veertiende dag van de maand gingen ze het Pesach overbrengen toen ze gelegerd waren bij het kamp in Gilgal, op de vlakte van Jericho. Op het moment dat ze natuurlijk op het punt stonden om het land binnen te gaan. En na die dag aten ze het ongedezen brood en het graan van de opbrengst van het land. En vanaf die dag was er ook geen mannen meer. De Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer mannen. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Kanaan. Dus wanneer ze eenmaal in het land gekomen zijn, wanneer ze dat schoof moesten presenteren aan Yahweh, dat praat over het Pesachfeest en het ongezuurde brodenfeest. Dus op dat moment moet wel de gerst presenteerbaar zijn voor Yahweh. Dat is namelijk een eis voor het Pesach. Maar je kan dus vanaf, zeg, 2021, zou je niet meer kunnen voldoen aan deze eis dat je de nieuwe opbrengst van dat jaar, van het land, kan presenteren aan Yahweh. Het gest is nog niet klaar op 24 februari. Op 7 maart misschien wel, misschien niet. 19 maart waarschijnlijk wel. Dat weten de agrariërs in Israël weten dat als geen ander. Wij weten het, vanaf hier weet ik het niet, maar... Voor het wel, er zijn mensen die daar ook elke dag naar kijken, wat de stand van het gerst is om te kijken of ze klaar zijn om het feest uit te roepen. Maar goed, het gerst, volgens deze methodiek zou de gerst nog niet klaar zijn, nog niet klaar om gepresenteerd te worden aan. Jou, maar gerst is natuurlijk het eerste van de graansoorten dat opkomt. Tarwe en mais volgen later in het seizoen, gerst is het eerste, eerste graan dat gereed is. Dus ja, hoe ga je hiermee om? Je bent te vroeg. Ah, ze zeggen wel, eens met het probleem komt ook het, de oplossing, en dat is ook wel zo. Er wordt namelijk heel simpel. Simpel wordt een nieuwe maand, wordt er wordt een extra maand ingevoerd, zo de zogenaamde 13e maand. Dat is wat anders dan. Zoals ik aan de 13e maand denk, dan denk ik aan geld. Maar de 13e maand is een extra maand die ingevoegd wordt om in de pas te blijven. En dat noemen ze Adar. De Adar 1. Dat is heel apart trouwens. Het gewone Adar is de 12e maand van het jaar. Dan wordt er een dertiende maand aan toegevoegd en die dertiende maand noemen ze ADAR-1 en de twaalfde maand noemen ze dan ADAR-2. Dat heeft te maken met het poeringfeest, omdat ze niet willen dat tijdens het schrikkeljaar het poeringfeest in ADAR-2 gevierd wil worden. Ze willen altijd in ADAR-1 vieren. Maar goed, dat is, een uh, dat is een technische opmerking. Maar de ADAR-maand wordt dan op dat moment wordt dan ingevoegd. Wanneer wordt nou die dertiende maand ingevoegd? Nou, dat is heel simpel. Jaarlijks wordt er gekeken, is het gest al presenteerbaar voor weg. Dus ze we gaan een nieuwe maand afkondigen, dat doe je op de eerste van een nieuwe maand. Dus als we een nieuwe maand zien, dan gaat het een nieuwe maandperiode beginnen. Maar je weet dus niet zeker of over 14 dagen het gest al presenteerbaar is. Op het moment dat het de eerste van de maand is, en het is nog niet zeker dat het gest presenteerbaar zal zijn voor januari. Dan wordt de nieuwe maand, het nieuwe jaar, nog niet afgekondigd. En wordt er een dertiende maand ingevoegd. De maand Adar 2 wordt dan ingevoegd. Nou, dat is niet per se nodig. Want, kijk, zoals je ziet, dit jaar is geen probleem. Volgend jaar is het ook nog geen probleem. Want dat weten we nu al. 19 maart zal die gest echt wel klaar zijn. Uh, maar 7 maart wordt al lastiger. En hoe verder je teruggaat, hoe lastiger het gaat. Dus feitelijk. Kijk, dit is aan allemaal uitgerekend. Dit heb ik allemaal uitgerekend. Door gewoon 11 dagen, of ongeveer 11, soms 12 dagen terug te gaan in de tijd. Op basis van die 29,5 dag per maand. Maar, jawel zegt, echt, de peesdag begint in het eerste van de maand. op het moment dat het gest gereed is. Dus dat is de afkondiging van het nieuwe jaar. het moment dat op de 14e van de eerste maand gest presenteerbaar is aan jawel. Dan is het de eerste maand van het jaar. Ja, de 15e. En eigenlijk. Uh, uh, ja, en eigenlijk nog eens de 15 kan ook nog de 16e zijn. Want uh, het wordt daags na de sabbat gepresenteerd. En dat is de sabbat die valt tijdens het feest van de ongezuurde Brood. Dus eigenlijk nog iets na de 15e. Dus uh, het is op die zondag in ieder geval. Die zondag die juist, juist juist. Dus dat is op die zondag. En op die dag moet het gest presenteerbaar zijn aan jou, hè? Ja, dat kan wat later in de eerder zijn. hangt er een beetje vanaf, inderdaad. Maar dus, dus, dus er wordt een inschatting gemaakt van is het presenteerbaar ja of nee? Zo niet. Oké, okay, dan voeren we een extra dag in. Dus dan komt er een dertiende maand aan, de maand Adar. En die duurt altijd de 30 dagen, dat hebben ze besloten. Wat heeft dat dan voor consequenties? Je hebt dan zes maanden van 30 dagen, dat is 180 dagen. Je hebt zes maanden van 29 dagen, dat is 174. En je hebt nog één keer een maand van 30 dagen. Alles bij elkaar duurt een schrikkeljaar 384 dagen, dus dat is een lang jaar. ons schrikkeljaar duurt maar één dagje langer, maar op basis van de Bijbel duurt een schrikkeljaar ietsjes langer, 384 dagen in een jaar. Dit gebeurt vijf keer in de 19 jaar. Vijf keer in de 19 jaar wordt er een extra maand ingevoegd. In ge, in ja, ik, ik heb het zelf uitgerekend, ik kwam op vijf dagen. Um, op basis van mijn berekening en hoe ik dat dan berekend heb, uh, ik heb er gisteren nog heel hard mijn hoofd over laten gaan hoe ik die berekening gemaakt had, um, uh, ik deed het ook alweer. weer. Nou ja, het is elf dagen kom je tekort? te uh, kort. Nou goed, ik, ik heb het echt niet voor de bril hoe ik die berekening gemaakt heb. Daar kun je het straks nog even over hebben. Um, ik kwam in mijn berekening in ieder geval vijf keer, maar ik heb ook wel andere, inderdaad, ook internet andere uh, dingen gehoord hoor. In ieder geval na 19 jaar is er weer een bepaald herstel in het universum qua zonder maan en de afstemming daarvan. En dan is alles weer hersteld in een oorspronkelijke cyclus. De, je hebt 19 jaar cyclus, dat is een bekend fenomeen. Dus uh, om deze kalender in ieder geval van jaar weer te kunnen toepassen hoef je eigenlijk dus niet te berekenen. Je moet enkel kijken naar de stand van het gewas. Want als je dat weet, dan weet je wanneer de eerste maand, de eerste maand van het jaar begint. Maar als je weet wanneer de eerste maand begint, weet je ook wanneer de zekende maand begint. En dan weet je wanneer de feestdagen van God kan vieren. Dus, Gods kalender is een lunisolaire kalender. Het houdt dus rekening met de stand van de maan en het houdt rekening met de stand van de zon. En de zon bepaalt de stand van het gewas, want het gewas komt op basis van de aanwezigheid van de zon en de intensiteit van de zon. En ik denk dat daarmee de cirkel rond is van Genesis 1. Lichten aan het hemelgeweld voorkomen om de dag te scheiden van de nacht. En de lichten, de zon en de maan moeten de seizoenen, de moedien aangeven, de dagen en de jaren. En dat is precies wat de zon en de maan allebei doen. Dus, conclusie. De zon en de maan dienen beide gebruikt te worden voor het vaststellen van de vastgezette tijden, dus om de feestdagen van God te bepalen. De zon en de maan. Je hebt er eigenlijk geen rekenmachine voor nodig. Nee. Zou je die, uh, zijn mensen die halen bij? Mm -hmm. Daar moet het allemaal niet Nou, uh, dat is wel grappig, want als je dan kijkt, het uh, Pasen, het Wereldse Pasen valt bijna altijd tegelijkertijd met ons Pesach en dat feest en dat komt omdat zij hun Pasen vaststellen aan de hand van de equinox en de, ja, de periode, een bepaalde rekening hebben zij sinds de equinox totdat zij Pasen komen. Die timing klopt meestal wel. Niet altijd, enkele keer zitten we ernaast, maar heel vaak klopt die timing wel. En op zich is dat niet zo heel gek, want de equinox bepaalt natuurlijk wel het, uh, de aanwezigheid van de zon in een bepaalde mate waardoor het gewas kan groeien. Dus uh, het is niet bijbels, maar 9 van 10 keer klopt die berekening wel. Dat is wel een, volgens mij. Dus dat is wel een hele interessante. Maar bijvoorbeeld, uh, want Pinksterfeest valt ook meestal niet samen met... Uh, en zegt dat goed, pinkster, ons Pinkster valt eigenlijk regelmatig valt wel samen vaak met het wereldse, wereldse Pinkster. Wow. Maar, daarom, die, maar inderdaad het Pinksterfeest, dat komt dan wel. Want dan tel je natuurlijk zeven weken daarna, dat doen ze dus ook, dus die komt dan wel uit. Maar, maar hun eerste, ja, eerste vaststelling is niet zuiver, die is niet, niet bij ons in ieder geval. En, maar daarna komt het wel uit, meestal. Ja. Dus hier, maar het gaat dus om die zon en de maan. Daar moeten wij dus aan vasthouden om te bepalen wat de feestdagen van jou zijn. Dat is de instructie vanuit Genesis 1 dus 14 en in combinatie met Leviticus 23. Maar goed, er is een probleem. Denk ik. En dat heeft te maken met hoe deze instructies uitgelegd worden. Wat ik net zei, Gods kalender is feitelijk een kalender van observatie. Gewassen presenteerbaar zijn. Dat doe je enkel dan en alleen door te kijken of het stand van het gewas gewassen is in. Jeruzalem. Zolang er één tempel was, zolang de tempel er stond, was er eigenlijk niet zo heel veel probleem omtrent de invulling van de kalender en de timing van de feestdagen. Want feitelijk mocht de tempel en de mensen die de autoriteit hadden daar om tijden aan te kondigen en de wet van Mozes uit te leggen. En nou, Yeshua zegt dat ook over de fariseeën. Toen sprak Yeshua tot de scharen en zijn discipelen, zeggende, de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Daarom al wat zij zeggen, dat gij houden zult, houd dat en doet het. Maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het weer niet. Die uitdrukking in de stoel van Mozes zitten, betekent volgens mij autoriteit te hebben om de wet van Mozes uit te leggen en op basis van de wet van Mozes recht te spreken. Dat is immers wat Mozes deed toen hij in zijn stoel zat, in de wildernis. Hij had de Torah van Ja weggekregen. Mensen kwamen elke dag voor hem met een probleem met een geschil. En op basis van de regels in de Torah, ging Mozes dan terecht spreken. En dat deed hij denk ik vanuit zijn stoel. En ik denk dat dat met name de betekenis is van het in de stoel zitten van Mozes. Dat ze mochten recht spreken op basis van de wet van Mozes. Dus ze mochten het uitleggen, ze mochten recht spreken, de fariseeën. Maar ze hebben niet het mandaat om de wet van Yahweh te veranderen. Dat mag natuurlijk niemand, dat kan geen mens, dat mag geen mens. De kalender die de Joden vandaag de dag gebruiken, is gebaseerd op calculatie. Niet zozeer op de stand van de maan. En nu zijn er Joodse bewegingen, dat zijn de Karaïten bijvoorbeeld, ik weet niet of mensen die kennen, die hebben directe lijnen met boeren in Israël en die kijken elk jaar rond deze periode van is het gewas al klaar. En die houden ze puur aan de observatie van het gewas. En op basis daarvan kondigen ze het nieuwe jaar af. Nu is het zo dat onze berekeningen zo geavanceerd zijn. Dat je eigenlijk al met aanzekerheid grenzen de waarschijnlijkheid kan stellen van oké, okay, als wij over vier jaar weer zo'n zo 30 dagen invoeren, een extra maand invoeren, dan komen we precies uit met, het, met wat wij verwachten dat de stand van het gewas zal zijn op dat moment. Ja, mensen kunnen het gewoon goed uitrekenen. Dat klopt 9 van de 10 keer ook. Nogthans zou het kunnen zijn dat met klimaatverandering, waar we misschien te maken mee hebben, dat het zomaar zou kunnen zijn dat het gewas wel eerder gaat opkomen misschien. Ik weet het niet. Dus daarom zijn die calculaties wel eens misschien een issue kunnen worden. Maar met de observatie blijf je altijd goed zitten. Nou zeg ik niet dat die berekeningen verkeerd zijn. Ik denk dat het een logisch gevolg is van de ontwikkelingen van het Joodse volk door de geschiedenis heen. We weten natuurlijk, uh, de Joden zijn op een gegeven moment in uh, de diaspora geraakt. Ze zijn vervolgd, ze zijn uit hun land verdreven. Dus het werd onmogelijk eigenlijk om de stand van het gewas te bepalen, want ze wonen simpelweg niet meer in Jeruzalem. Sterker nog, ze zijn verdreven over alle volken en landen in de omgeving. En er bestonden natuurlijk nog niet de communicatiemiddelen die wij vandaag de dag hebben, dus ze kon ook niet zo met een telefoontje plegen van wat is de stand van het gerst. En ik denk dat op deze manier, de, de manier van berekenen, daardoor langzaam in de plaats voorgekomen is. En ik denk dat het in principe een goed... Een goede, ja, een goede oplossing was. Ze dus konden niks anders. Ze werden vervolgd. Ze zaten niet meer in hun eigen land. Ja, dat was het beste wat ze konden doen. En ik denk dat God dat absoluut ook goed, welgevallig over gekeken heeft. Ik denk dat hier het principe van goedheid, geloof, genade, de zwaardere zaken van de Torah, waar Yeshua over spreekt, dat daar dat die zonder meer zijn toegepast. Door een gecalculeerde kalender in te voeren. Dus ik heb daar geen probleem mee. Waar ik wel problemen mee heb. Dat zijn ook andere aanpassingen die doorgevoerd zijn in de kalender. En dat zijn de zogenaamde postponements. Dat is een Engels woord. Een Nederlandse woord heb ik daar nog niet voor gevonden. Het betekent zoiets als een opschorting of een opschuiving. Maar ik hoor het, dat woord hoor ik nooit in de context van de kalender in Nederland tenminste. Dus laat ik het maar houden op het woord postponements. Een Engels woord. Postponements zijn dus verschuivingen. Verschuivingen van dagen. En die zijn er niet van de een op de andere dag ingekomen. Dat is over tijd gegaan. En... Die hebben hun bestaansrecht uiteindelijk op basis van twee principes gevonden. Er zijn twee regels die de joden handhaven. Die zeggen één, Yom Kippur mag nooit op een zondag of op een vrijdag vallen. En twee, Hoshana Raba mag nooit op een Sabbat vallen. Hoshana Raba dat is de zevende dag van het Loftefeest. De reden waarom Yom Kippur nooit op een zondag of een vrijdag mag vallen, heeft te maken met de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor de Sabbat, of die geïntroduceerd zijn voor de Sabbat. Dus als de Yom Kippur op een vrijdag valt, dus de dag na, voor de Sabbat, zeggen de joden ja, wij mogen niet werken op Sabbat, we mogen geen lichten aansteken of vuur aansteken, en ze hadden de gewoonte om voor de Sabbat begint om bepaalde kaarsen aan te steken. Ze dus dat kunnen we niet doen op uh, Yom Kippur, want Yom Kippur is... Naast de Sabbat, de meest heilige dag van het jaar, we mogen geen enkele werkzaamheden verrichten en het aansteken van vuur, werd dan gezien als, als werkzaamheid en nou, uiteindelijk zijn er ook wel bijbelse dingen voor te bedenken en hetzelfde geldt voor de zondag, Yom Kippur mag dus ook niet op een zondag vallen want daarvoor zijn we er moeten gaan werken om bepaalde werkzaamheden te, op, ter voorbereiding op de Yom dag. Dus om deze reden is er gezegd, door de rabbijnen, op een gegeven moment, Yom Kippur mag niet op een vrijdag vallen, mag niet op een zondag vallen. Dat is wel grappig inderdaad, want ik als klein ventje, bij vierde altijd al Gods feestdagen. En het viel mij op op een gegeven moment, het was in jaren 13 en 14, dat het bezuinigd nooit op een woensdag viel. Typisch, het is opgevallen. Het was niet opgevallen. Ik wist niet waarom dat was. Pas later ben ik daar achter gekomen hoe dat dan zat. Het tweede punt is: Hosham en Rabbah mag nooit op de sabbat vallen. Hosham en Rabbah, dat is de zevende dag van het Lovettefeest. Dat is de dag, denk ik, waarop Yeshua deze woorden op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest. Sommige mensen zeggen dat het de achtste dag is, of uh, ik denk het niet. Het hoogtepunt van het feest stond Yeshua in de tempel en hij riep: Laat wie dorst heeft komen bij mij en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt ook de schrift. Nou, er zijn verschillende uitleggingen ook over dit vers. De reden waarom ik denk dat hij zegt van, Hé, laat die dorst even tot mij komen, rivieren van levend water, die je zullen langs springen. Op deze dag, op die Hoshanah waren de joden gewoon om diverse rituelen uit te voeren. Ze deden het water van, uh, van Siloam, haalden ze, dat werd over het altaar gegooid, uh, gegoten. En ook deden ze om de bima heen rennen, zeven keer. Uh, als een natuurlijk de referentie naar het innemen van Jericho. En de symboliek daarvan is natuurlijk heel, uh, heel duidelijk en heel mooi. Maar de Joden hebben ook gezegd dat het karakter van deze handelingen, dus het water uitschieten uit uh, de bron van Siloam, dat heeft teveel het karakter van werk. En dat willen we niet doen op een Sabbat. Dus Hoshan en Rabbah, dus de zevende dag van het, het feest, mag nooit op een Sabbat vallen, op een Zaterdag vallen. Dus wat heeft het dan voor consequenties voor de feestdagen van Yahweh. Als Kippur niet op zondag mag vallen, niet op een vrijdag, en de zevende dag van de feest mag niet op een Sabbat vallen. Wat heeft dat dan voor impact op de feesten? Waaronder het Yom Teruwa, het Yom Kippur, de achtste dag en het feest zelf. Nou, de instructie van Yahweh is, de eerste dag van de zevende maand is, is het uh, Yom Teruwa. De e dag van dezezelfde zeven maand is het grote Verzoendag. De vijftiende dag van die maand begint het feest dat zeven dagen duurt. Dus, conclusie: Hoshana en Rabba valt op de 21ste dag van deze maand. Yom Teru op de 1 e van Tishri. Yom Kippur op de 10e van Tishri. Hoshana en Rabba op de 21ste van Tishri. En de Shemini Atzeret, feest van de 8e dag op de 22e van Tishri. Dat is de instructie uit de 23e 23 voor het vieren van de feesten van Yahweh. Maar, als Yom Kippur niet op de 10e mag vallen, niet op een vrijdag of een zondag mag vallen, en Hoshana Rabba mag niet op de Sabbat vallen, dan betekent dat automatisch dat Yom Teruah niet op een woensdag, vrijdag of zondag mag vallen. Want Yom Teruah is de eerste dag van de maand. Van de eerste dag van de maand Tishri. En vanaf Yom Teruwa ga je tellen tot de tiende dag. En zo voort tot feest en dergelijke. Dus je komt dan met... Je ziet dat, dat heeft een probleem. Deze... Dus om die reden... Als Yom Teruwa op een woensdag te vallen... Of een vrijdag of zondag... Wordt Yom op een andere dag gevierd. Wordt wel ofwel één dag naar voren gehaald... Of wordt één dag naar achteren gehaald. Om, om aan deze twee voorschriften te kunnen voordoen... De, tenminste, de voorschriften... Ik bedoel deze, die twee regels, om daaraan te kunnen voldoen, mag Yom Terroor niet op een woensdag, vrijdag of een zondag vallen. Die, ja, die regels lees ik niet in de Bijbel, ik lees in de Bijbel niks over postponements of verschuivingen. Niet helemaal waar, ik lees over één verschuiving en dat is voor het Pesach. Pesach mag één maand opgeschort worden als je niet in staat bent om met Pesach te vieren vanwege onreinheid. Of misschien andere onvoorziene omstandigheden, als je op reis was, was ook volgens mij in zo'n voorwaarde. Daar is dus sprake van een postponement, een Bijbelse postponement. Maar deze postponements heb ik nergens gelezen in de Bijbel. En het grootste deel van de Joden houdt zich aan deze postponements. Messiaanse gemeentes doen het ook en Immanuel doet het ook. Het probleem is, het probleem is we weten niet precies wanneer deze postponements moet zijn. Sommige mensen zeggen dat het al gebeurde voor de tijd van Yeshua. Sommige mensen zeggen dat het gebeurd is rond de tijd van Hillel II. Want hij heeft zich ook bezig gehouden met de kalender. Hij heeft er heel veel naar gestudeerd en gedaan. En sommige mensen rechtvaardigen de postponements door te zeggen ja, de postponements bestonden al voor de tijd van Yeshua. En als Yeshua hier op aarde was en de postponements waren een issue, dan vast en zeker had Yeshua daar wel wat van gezegd. En we krijgen de indruk, op basis van de evangelie, dat Yeshua zich eigenlijk conformeerde aan de timing zoals de joden de feesten vierden. Die indrukken krijg je. Ik kan het misschien niet helemaal hard maken, maar ik krijg er wel een goed gevoel bij, dat, dat, dat Yeshua zich hield aan de tijden die op dat moment golden. Dus, en, dus wordt er gezegd, als de postponements al bestonden, dan blijkbaar Yeshua vierde het, dus dan zal het goed geweest zijn. En ik denk ook als de postponements al bestonden, voordat Yeshua op aarde was en je shure conformeerde zich aan deze postponements, heb ik daar ook geen moeite mee. Als je Sure het gedaan heeft, dan uh, doe ik het ook. zou ik het ook weer mee willen gaan. Maar ik weet helemaal niet zo zeker of die postponements al bestonden. Ik denk dat die postponements later pas uh, gekomen zijn. Kijk, wat we, wat we net zagen, die tradities van om de bima heen rennen en het water uit dat zijn ook geen Bijbelse instructies, Het zijn heel, hele mooie tradities met een hele duidelijke relevante ja, betekenis die erachter zit. Hele meer, mooie symboliek, onder andere wat er in Jericho gebeurd is, maar ook andere symboliek. Het is doorspekt met symboliek en tradities. Maar het is geen gebod van God, die twee regels die we net zagen. Wat zegt Yeshua daar dan over, over zulke tradities en geboden? Toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen met ongewassen handen, toen vroegen de fariseeën en farisee, de fariseeën de schriftgeleerden hem, waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen? Maar hij antwoordde, wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op u, huigelaars? Er staat in dus geschreven, Dit volk eet mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. vergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. De boden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgt: Mooi is dat hoe u Gods geboden ongeldig maakt. om uw eigen tradities overeind te houden. De traditie van het om de bima heen rennen. conflicteerde met het Sabbatsgebot in de ogen van, van de Rabbi's. Maar ze vonden de traditie zo belangrijk. dat ze bereid waren om de instructie van Yahweh over te schrijven. door te zeggen: We vieren geen. Mosham op de Sabbat. Terwijl er in de Torah nergens een instructie voor staat om dat op die manier te doen. Ik denk dat Yeshua hier misschien wel naar op doelde. Tradities hou je vast, maar Gods instructie gooi je over boord. Best wel een serieuze aanklacht. Ik weet niet of Yeshua het hier, ik denk niet dat Yeshua het hier over de postponements heeft trouwens. Want wat ik, zei, ik denk dat de postponements nog helemaal niet aan de orde waren. Zij dus ik denk hier niet over postponements. Mozes heeft u de besnijdenis gegeven. Niet dat hij van Mozes komt, maar ze komt van de aardsvaders. En u besnijdt ook op de Sabbat. Als er op de Sabbat besneden mag worden, omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer ik op de Sabbat iemand helemaal gezond maak? Dus op deze, uit dit vers maak ik op dat alle Joodse kindertjes op de achtste dag worden besneden. Of het nou op de Sabbat valt of niet, de besnijdenis gaat door. Ja, wij had wel makkelijk kunnen zeggen... Nou, als een kindje op vrijdag geboren wordt, doe dan alsof het de Sabbat geboren zou zijn en besluit hem op de zondag, omdat ik niet wil dat de Sabbatsgebod van het niet werken gehandhaafd blijft. Immers het besnijden van een jongetje, is een medische ingreep, het is een bepaalde vorm van werken. En de joden spraken Yeshua erop aan dat hij mensen beter maakte op de Sabbat. Ze spraken hem erop aan dat hij werkte op de Sabbat en dat stond hun dus niet aan. En daarmee het Sabbatsgebod over trad. Maar het besnijden van een jongetje is ook een bepaalde vorm van werk. En dat ging dus gewoon de Sabbat door. Er werd dus niet verschoven met de besnijdenis op de achtste dag. Om die reden denk ik ook dat de feestdagen van Werk op dat moment nog niet verschoven worden. Want de reden om het te verschuiven is dat ze niet willen werken op de Sabbat. De besnijdenis gebeurde gewoon op de Sabbat. Dus ze vonden het blijkbaar geen probleem om te besnijden op de Sabbat. Terwijl het een werk een, een medische ingreep is. Een, een, een bepaalde vorm van werken. En laat we eerlijk zijn. Een op de zeven kinderen wordt geboren op een vrijdag, gemiddeld genomen, schat ik maar in. Ik heb het niet opgezocht, maar het zal ongetwijfeld zijn dan zeven dagen in de week en uh, dat klopt ook bij ons, in ons gezin van zeven, is er één kindje op de sabbat, of wel één kindje op de vrijdag geboren. Dus de kant, dat, dat komt uh, toevallig zo precies zo mooi uit. Dus correct hielden de Joden zich vast aan de beslijnders op de sabbat, conform de instructie van Yahweh. Ik denk dat het goed is. Maar. Van de feestdagen weet ik het zo net nog niet of dat wel correct is. Ik geloof niet dat de postponements bij ons helemaal correct zijn. Dit jaar was het geen probleem. Dit jaar viel de Yom Teruah precies op de eerste maan, de eerste dag van de maan, Dat is niet opgeschoven. Volgend jaar weet ik het nog niet zo net, maar het komt er in ieder geval op neer dat drie van de zeven jaar worden de postponements toegepast omdat je te maken hebt met die woensdag en de zondag en de vrijdag, drie van de zeven. En de dagen kunnen, de feestdagen kunnen op alle dagen vallen, dus op drie van de zeven keer heb je te maken met postponements. Elke drie van de zeven jaar wordt er een postponement ingevoerd, ofwel een dag eerder ofwel een dag later. Het gaat dus alleen over de najaarsfeest, het? heeft niks te maken met feestdag en Pentecost. Het gaat om de, na, de, om de feesten in het najaar. Dus ja, het is iets, denk ik, waar we over na moeten denken. En is ons over bewust moeten er in ieder geval bewust van moeten zijn. En kijken hoe we daarmee omgaan. We moeten erover dus nadenken. Want ja, klopt het wel? En willen we daar helemaal in meegaan met deze postponements? Goed, ter afsluiting. We hebben gezien dat Gods kalender gebaseerd is op de zon en de maan. Op basis van de instructie uit Genesis 1 vers 14. Het is dus geen zonnekalender zoals wij die gebruiken. De Gregoriaanse kalender is een zonnekalender. Maar het is een zonne maankalender, kalender. Waar zowel gekeken wordt naar de stand van de maan naar de maan en naar de zon en de stand van het gewas. En als het gewas nog niet presenteerbaar is, omdat het pees nog te vroeg in het jaar valt en de zon nog niet op volle kracht is, wordt er een extra maand ingevoerd. De maand Adar. Op die manier ben je in staat om aan een voorschrift te voldoen om het gest te presenteren aan Yahweh. Daarnaast hebben we gezien dat voor het vieren van de Naarsfeesten bepaalde postponements gebruikt worden om de tradities van bepaalde robbies zwaarder te laten wegen dan de instructie van Mozes. Ik kan me herinneren, in onze vorige gemeente hadden we iemand die zich ook, die ook niet eens was met de timing van, het, van de najaarsfeesten en in dat betreffende jaar was er sprake van postponements en om die reden viel dus ook het Grote Verzoendag op een andere dag. Deze meneer was verantwoordelijk voor het naar de dienst brengen van een oud vrouwtje bij hem in de buurt. En dat vrouwtje was, was ziek en was niet wel. En hij nam haar mee, terwijl hij wist dat op die dag. dat het verschoven was met de kalender. En hij zat met een dilemma: van ja, ik moet het eigenlijk op een andere dag vieren. Denk ik, of voor de instructie van Leviticus 23 en de Torah. Evengoed, deze vrouw weet dat niet. En in haar goedheid en in haar beste bedoelingen. wil zij wel de Yom Kippur vieren op de, op de dag die eigenlijk verschoven was. En deze meneer die had er dus moeite mee, en die heeft het eigenlijk gewoon wel besloten om. ...vast te houden aan de, de verschoven dag, omdat hij het belang van deze oude vrouw ook zwaar wilde laten achten... ...conform het gebod van Jacobus, waar hij zegt, religie is het omzien naar de weduwe en de wezen. En de wezen. Dus de beweegreden daarvoor waren denk ik wel goed. En onze Heer de Meester zegt ook dat dat de gewichtere zaken van de wet zijn, de goedheid, geloof en genade... En Yeshua zegt ook, het grote gebod is uiteindelijk, luister Israël, jaweh is onze God. Hij is de enige God. Heb jaweh lief met heel uw hart, ziel, verstand, kracht en macht. En het op ene belangrijkste is dit, heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Uiteindelijk toetst jaweh de hart en de nieren. En is het aan onze beweegredenen waarom we iets doen, waarom we iets laten. Laten we bidden tot jaweh dat hij ons de wijsheid geeft om de juiste keuzes te maken. Om zijn wil te zoeken en dat uiteindelijk te gaan doen. Amen.